10 uur. Dit is Radio 1 met Sven Kokkelman. 250.000 mensen kunnen vandaag stemmen voor de gemeenteraad... maar hoeveel macht heeft hij eigenlijk? Straks in Goedemorgen Nederland is nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Minister Hennis Plasgaard vindt het achteraf een foutje... dat Defensie enige tijd geleden is gestopt met het werven van nieuw personeel. Na de bezuinigingen onder het vorige kabinet... werden de wervingscampagnes beëindigd.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 En daarna zijn we zo snel mogelijk alle hulpgoederen uit de rest van de wereld aan het, aan het invliegen. Het tweede is dat het lastig is om het gebied te bereiken. Daar hebben we het ook eerder over gehad. De wegen zijn slecht begaanbaar. De uitvoer van goederen is in september 0,6% gedaald ten opzichte van een jaar eerder. In de drie maanden voor september groeide de export nog zo'n 2 Het volume van de export daalde, maar de waarde ervan bleef gelijk... ruim 35 miljard euro, evenveel als een jaar geleden. Bij werkzaamheden aan een ondergrondse parkeergarage in Den Bosch... is een neandertalerkamp gevonden uit de oude steentijd. De gemeente spreekt van een unieke vondst in Nederland. Het kamp is 40.000 tot 70.000 jaar geleden opgezet. Vanmiddag maakt de gemeente Den Bosch meer details bekend. Vier jaar geleden werd een fossiel gevonden van een neandertaler... in het afval van een schelpenzuiger. Het schedelfragment werd opgezogen langs de Zeerse kust. Bij Christie's in New York is een schilderij geveld voor een recordprijs. Een drieluik van Francis Bacon bracht 106 miljoen euro op... terwijl er was uitgegaan van zo'n 67 miljoen. Francis Bacon schilderde drie portretten van zijn collega en vriend Freud in 1969. Uh, the previous record for a work of art auction is just over 142 is Het oude wereldrecord stond op naam van Edvard Munch voor een van de versies van De Schreeuw. Dat bracht vorig jaar 90 miljoen euro op. Het weer flink wat zon. Vooral in Limburg kan nog mist voorkomen. Blijft droog vandaag. 9 tot 11 graden wordt het aan zee, waait een matige noordwestenwind. Morgen weer meer kans op regen. Dus weer is ergens een rijstrook dicht, René Passet? Ja, op de A1 Zwent van Apeldoorn naar Hengelo. Ze zijn daar bezig met het bergen van een vrachtwagen. Straks gaat er nog een rijstrook dicht. Nu is er eentje dicht tussen Kamp het Beekbergen en Twello staat 2 kilometer. De hesjes met de tekst, ik werk voor de samenleving. Voor mensen met een taakstraf, daar zijn ze weer in Amsterdam. Als het aan de VVL ligt, komen ze terug. U hoort het zo bij de KRO. Bij Zwitserleven kun je nu ook sparen. Dat kan op verschillende manieren.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 Sven Kokkelman. Als we de gemeenteraadsverkiezingen een keer zouden overslaan, dan zou niemand dat merken, zegt een hoogleraar bestuurskunde. Taakstrafhesjes met het opschrift Ik werk voor de samenleving moeten terugvinden de Amsterdamse VVD. Nederland heeft zijn eigen Vietnam. Ik denk dat we gewoon moeten vaststellen onderhand dat Nederlands-Indische conflict dat dat echt een Vietnamoorlog is geweest. En dat ochtendtumeur van Koos Postemaat is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. een aantal gemeenten in Friesland en in Zuid-Holland... zijn vandaag gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld. Dat komt door gemeentelijke herindelingen. En de rest van Nederland moet 19 maart naar de stembus... om te stemmen voor de gemeenteraad. En nou zegt er een hoogleraar bestuurskunde... het zou helemaal niet erg zijn als we die gemeenteraadsverkiezingen... een keer zouden overslaan, want dat zou helemaal niemand merken. Die hoogleraar heet Marcel Bogers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar innovatie en regionaal bestuur... aan de Universiteit Twente. Hoe komt u daar nou toch bij... Nou ja, het is misschien een beetje provocerend gesteld. Maar wat ik ermee heb willen zeggen is dat gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk helemaal niet over het lokaal bestuur gaan. Wat eigenlijk wel de bedoeling is, dat bij gemeenteraadsverkiezingen kiezers een oordeel uitspreken over het gevoerde beleid of over de verkiezingsbelofte van partijen. Ja. En wat je ziet is eigenlijk dat de een helft van de kiezers thuis blijft. Dat zal vandaag bij de herendelingsverkiezingen nog meer zijn. Ik verwacht een opkomst van nou 30, 40 procent. Ja. En die andere, die andere groep kiezers die wel gaat stemmen, ja. die laat zich vooral leiden door landelijke politieke overwegingen. Dus die geeft eigenlijk meer een aan de landelijke politiek... dan aan de lokale politiek. Nou ja, als dat lokale verkiezingen zijn... dan kun je ze misschien best een keer overslaan. Ja, maar klopt het wel wat u zegt? Want ik was in Zuid-Holland. Ik heb daar de gemeenteraadsverkiezingen in Alphen aan de Rijn een beetje gevolgd. En daar gaat het echt alleen maar over lokale kwesties bijvoorbeeld. En die gemeenten krijgen ook alsmaar meer taken. De WMO, mensen die een beroep doen op de zorg, de jeugdzorg... dat komt straks allemaal vanuit het gemeentelijke loket. Dus met dat andere klopt. woorden, die, die gemeenten hebben toch best veel te beslissen en te bepalen. Dat klopt en uh, dat maakt het probleem van de lokale democratie juist extra groot. Uh, we hebben, de gemeenten worden steeds meer een eerste overheid. Steeds belangrijkere taken krijgen ze. En uh, tegelijkertijd hebben we een beetje een tweede, tweede rangse democratie erbij. Uh, want kijk, natuurlijk uh, bij de verkiezingscampagne doen alle partijen enorm hun best om te laten zien uh, hoe ze het verschil maken, op welke lokale issues ze uh, andere standpunten hebben. Maar kiezers kunnen dat nauwelijks koppelen aan uh, uh, de ideologische profielen van politieke partijen. Ja. Als het gaat over de vraag van ja, moet er een rotonde komen, moet er een rand wegkomen, moet, uh, moet uh, mag er vrij worden geparkeerd op het ja. marktplein. Ja. Is dat nou typisch VVD, PvdA of SP? Nee, nee. Dat, dat, dat snapt een kiezer ook geen bied van. Nee, maar op wat maakt moment dat toch, uit? Dat, nou ja, dat, dat, maakt, dat maakt natuurlijk een hele hoop uit, want dat zijn wel vraagstukken die er lokaal heel erg toe doen. Maar, uh, ja, maar, nee, maar, dat wel, maar dan, nou. dan lees je toch de verkiezingsprogramma's van die lokale partijen en dan stem je toch op basis van het lokale verkiezingsprogramma. Ja, maar dat, dat doen de meeste kiezers niet. Ja, maar dat uh, is dan niet laat... die kiezers? Ja, ja, ja, ja. Dat, dat, dat kun je zeggen. Ik vind kiezers nooit dom. Uh, kiezers krijgen nu een beetje onduidelijke signalen over waar politiek over gaat. Ja, maar, Kijk, maar mensen, hebben toch ook, mensen hebben toch ook een eigen verantwoordelijkheid. Ja, dat uh, het, is is. Een, het is een vrij land, het is een groot goed ja. dat je hier kunt stemmen. Uh, uh, uh, uh, uh, en als je iets te vertellen wil hebben over een rotonde of over een gemeentelijk beleid, dan heb je daar alle kans toe. Dan moet je die kansen toch ook grijpen. En doe je dat niet, dan is het eigen schuld dikke bult. Ja, ja, ja dat, dat kun je zeggen. Dat zeggen ook heel veel mensen die zich wat minder zorgen maken... over lage opkomst bij gemeenteraadskiezingen. Maar ja, tegelijkertijd uh, ja, levert dat wel allerlei problemen op. Want die mensen die thuis blijven, hebben toch echt op een aantal punten andere opvattingen ja, dan mensen maar dan die... maar dan moeten ze die kenbaar maken. Dat is misschien wel het probleem van dit land... dat we namelijk allemaal met een hele grote mond over straat gaan... en allemaal onze rechten opeisen. Maar op het moment dat het gaat om iets terug te doen... of uh, te laten blijken en je de rechten die je hebt te benutten... dan geven we niet thuis. Ja, nou wat, wat bij gemeenteraadsverkiezingen eigenlijk vooral een probleem is... kijk, bij landelijke verkiezingen weten kiezers perfect van PvdA... die staat ongeveer daarvoor, VVD staat ongeveer daarvoor... SP heeft ongeveer die opvattingen, maar die partijpolitieke merknamen van partijen... die zijn echt gekoppeld aan landelijke beleidsissues... en nauwelijks aan lokale issues. En maar ook steeds meer politiek... aan het gezicht van de lijsttrekker... en of je die vertrouwt en of die het Precies. goed doet. Nou ja, dat dus dat de hele politieke ik... ideologie van die partij doet ook nauwelijks meer... Ter uh, ja, maar, maar, toch, maar toch, die, die personen zijn belangrijk, maar die personen zijn toch altijd wel een beetje gekoppeld aan partijen. Want je kunt die. Li lijsttrekkers zijn niet onderling uitwisselbaar tussen partijen. Dat, dat geloof ik nog echt niet. Nee, dat En dat is lokaal dus ook niet zo. Nee. Uh, maar. Uh, uh, kiezers die, die, die snappen bij de gemeenteraadsverkiezingen... nauwelijks over. Maar ja, waar gaan die verkiezingen over? En die hebben daarom heel sterk de neiging om... Nou, PvdA waar het over gaat, dat snappen ze. Maar dat kunnen ze alleen linken aan landelijke politieke vraagstukken. Vandaar dat ze zich ook heel sterk laten leiden... door landelijke politiek en niet door lokale politiek. Ja, en in dit geval is überhaupt... de spiegeling van dat landelijke beeld heel ingewikkeld. Want de PVV doet niet mee met die verkiezingen. Er is maar één plek, geloof ik, in Nederland... waar de SP mee doet. En dat is Alphen aan de Rijn. Dus, uh, en die twee partijen staan vrij hoog in de peilingen. Uh, Namelijk de PVV uit maar hoofd ja. nu op 31 in de peilingen van Maurice de Hond... en de SP weer op 25. Dus de, de landelijke vertaling van de uitslag van vandaag... is sowieso bijna niet te maken, toch? Nee, dat, uh, en je zult zien dat vanavond uh, uh, de landelijke kopstukken uh, uh, niet bij de camera's weg te slaan zijn om, om dat toch juist te doen. Uh, ja. Iedereen zal proberen die uitslag, nou, in wat zijn uitslag eigen die uitslag in zijn eigen voordeel uit te leggen. Ja. Maar toch, dat is inderdaad heel ingewikkeld. Zeker ook omdat er ook nog lokale uh, politieke groeperingen meedoen. Partijen ja. die niet gelieerd zijn aan enige landelijke politieke partijen. Nou, die, die, die, die zorgen ook voor een heel ander beeld. Want zeker die lokale politieke groeperingen die weten juist heel veel ontevreden kiezers te trekken... Die, uh, normaal misschien op de VVD zouden we hebben gestemd... of normaal op de PvdA zou hebben gestemd. Maar ja. Ja, die mensen die, uh, die nemen nu afstand van die politieke partij... en ja. zoeken dan als een soort electorale vluch vluchtheuvel een lokale ja. partij op. Ja. Omdat de stap van VVD naar SP net een te groot is... maar van de VVD naar een lokale partij heel makkelijk te, uh, kan worden gemaakt. Ja. Maar goed, ja, uh, dan hebben we toch een probleem in die zin... Uh, dat als de gemeenten meer taken krijgen en dus ook meer verantwoordelijkheden... en dus ook uh, de besteding van de budgetten belangrijker wordt voor de inwoners van die gemeenten... Uh, al is het alleen maar vanwege gemeentelijke belastingen... die al dan niet omhoog gaan... of uh, thuiszorgloketten die wel of niet blijven... of uh, jeugdzorgloketten die ergens anders naartoe gaan... dan zou het juist toch een extra reden zijn... om je wel te verdiepen in die partijprogramma's... en wel te verdiepen in die lokale verkiezingscampagnes... en wel naar de stembus te gaan. Inderdaad, inderdaad. Uh, uh, en wat daarvoor nodig is, is dat we toch eens nadenken... over hoe we die lokale politiek uh, uh, wat kunnen revitaliseren... op een oh. nieuwe leeskunde, leeskunde schoeien. Nou, één manier zou kunnen zijn... ja, er zijn heel veel verschillende manieren. Eén manier zou kunnen zijn toch weer eens even na te denken... over een uh, gekozen burgemeester. Die burgemeester inzet te maken van de verkiezingsstrijd. Je zou... Iets heel anders is uh, dat je uh, landelijke partijen verbiedt... deel te nemen aan lokale verkiezingen. Zodat die verkiezingen echt over lokale politiek gaan. Ja, maar zit er zit straks er helemaal niemand meer in die gemeenteraad. Nou, ja, Want dat je hebt ook. in elke gemeente misschien één of twee lokale partijen. Nee, maar dan, dan gaan, dan, dan gaan uh, andere mensen gaan onder lokale vlag uh, aan verkiezingen deelnemen... die, uh, die wel lid zijn van een landelijke politieke partij. Ja. Toen heel veel landen in, in, in Canada, Amerikaanse staten, ja. in Griekenland... en een hele hoop andere landen uh, werkt dat al zo... dat, dat gemeenteraadsverkiezingen alleen aan lo door lokale partijen wordt deelgenomen. Nou, dat, kun je in dat zou je in Nederland ook kunnen doen. Dat daarmee versterk je wel het lokale karakter van lokale verkiezingen. En, ja, ja. Aan de andere kant kun je zeggen, met al die moderne media... die we tegenwoordig tot onze beschikking hebben... dan is het toch ook veel makkelijker... Om om zo'n campagne te volgen en, te, en goed geïnformeerd te zijn... voordat je je potlood tevoorschijn haalt om ja, een, ja, om een te ja, rood te maken. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, en nou, toch wat, we zien bij lokaal, wat je toch ziet bij lokale uh, campagnes... is dat die stevig worden gedomineerd door landelijke politiek. Nu bij die herindelingsverkiezingen wat minder. Want het gaat maar over een paar gemeenten. Maar ook daar zagen we primair Rutte. Ja. Ook daar zagen we Diederik Sampson. Dat, dat zal je straks... En dan zal straks op 19 maart volgend jaar... als in allerlei andere gemeenten verkiezingen worden gehouden... zal dat nog veel erger zijn. Ja. En dan zul je weer zien dat die landelijke politiek... weer probeert grip te krijgen op, op de lokale campagne... terwijl dat juist niet moet. Goed, alle redenen om er eens goed over na te denken. Marcel Bokers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur... aan de Universiteit van Twente. Ik dank u zeer. Marteld, ondervraagd. 786 doden in Chandi. Vervolgens geliquideerd met een geweerschot. 1070 doden in Kadi Probo. Gewoon beneden de rivier in gedonderd. Nieuwe onthullingen over Nederlandse wandaden in Indonesië. Je kunt naar mijn mening rustig voor oorlogsmisdrijven spreken. Deze week in KRO. Goedemorgen, Nederland. Op de brug over de rivier De Probo... werden tijdens de eerste pollutionele acties door de Nederlanders... waarschijnlijk zo'n duizend mensen geëxecuteerd. Sander Barting sprak de laatste getuige van dit verborgen drama. Naast de nieuwe, moderne brug... loopt nog de oude brug van Cardi Probo. En ik stap er nu even op. Ik durf het bijna niet. Wat je ziet is dat het beton op veel plaatsen is weggevreten. Je moet echt oppassen niet tussen de gaten door te vallen... En hier zijn dus, door de Nederlanders, heel veel vrijheidsstrijders naar beneden gegooid. Je kan het misschien hier aan de steen bekijken waar het op staat. Hier zijn dus vanaf december 1948, zijn hier acht maanden lang mensen opgepakt die hier langskwamen. Die gearresteerd werden door de Nederlanders. Verderop in het gebouw van de Inlichtingen en Veiligheidsgroep gemarteld, ondervraagd vervolgens geliquideerd of met een geweerschot of met een zwaard onthoofd. En hier door het gat in de brug wat ze gemaakt hebben, speciaal daarvoor mensen gewoon beneden de rivier in gedonderd. Samen met onderzoeker Max van der Werf ben ik op zoek naar getuigen van de gebeurtenissen in Kariprogo, onogelijk plaatsje op Midden-Java. Twee uur rijden van Jogjakarta. We zijn aangekomen bij het huis van een... Heel oud, kromgebogen mannetje. We moeten even over een soort bamboebruggetje over het riool heen lopen. Kip wegschoppen. Nou, maar nu... Parto. Parto. Parto di Dit is Parto Di Medio. Hij is 80 jaar oud, maar hij kan zich veel dingen nog goed herinneren. <lacht> Als kind hoorde ik s'nachts vaak een vrachtwagen die stopte op de brug... en daar werden dan mensen geëxecuteerd. Ik hoorde de schoten, een stuk of vier. Elke drie dagen kwam die vrachtwagen, bijna een jaar lang. De slachtoffers kwamen niet uit het dorp. Ik weet niet waar vandaan ze wel kwamen. De Nederlanders hadden een gat gemaakt in de brug waar ze de lijken doorheen gooiden. Ik heb zelfs slechts eenmaal een executie gezien toen ik mijn eenden aan het hoeden was... De Nederlanders executeerden vanaf de oever een man die ze midden op de spoorbrug hadden gezet. Het lijk viel in de rivier. Dus het aantal wat op dat plakkaat staat, of wat genoemd wordt, 1070, dat zou dus heel goed in de buurt kunnen komen. Elke drie nachten, zei hij, vier schoten, toch? Ja. Bijna een jaar lang. Ja, dat hij af en toe wel eens een schot hoorde, vier schoten, maar er kunnen er ook veel meer geweest zijn. Ja. Maar het is er natuurlijk nooit meer te achterhalen hoeveel het er waren. Maar zoals deze man verklaart, twee keer in de week een vrachtwagen, ja dan, dan tel je dat bij elkaar op en dan klopt het. Ik zag nooit lichamen, maar vroeger was de rivier heel diep, dus de lichamen zijn waarschijnlijk weggespoeld. Elke ochtend werd de brug met water schoongespoeld, want overal was bloed. Mijn vader werkte voor het dorpshoofd en die werkte weer voor de Nederlanders. Het dorpshoofd was pro-Indonesisch, maar heel bang voor de Nederlanders. Hij moest wel meewerken. Mijn vader was degene die de mensen uit de vrachtwagen moest halen en op de brug zetten. Ik heb er nooit met hem over gesproken. Hij stierf toen ik 15 was. Ik heb dit verhaal later van zijn vrienden gehoord. Zo, deze man. Wat een verhaal, hè? Dit was de laatste getuige hè, van, het, van het verhaal, zo ongeveer. Er is er nog één. Die gaan we nu opzoeken. Dit is Ebi Secundo, destijds tien jaar oud. Zijn vader was dorpshoofd van Kamlokko. Een dorp in de buurt van Kaliprogo... dat ervan verdacht werd een broeinest van opstandelingen te zijn. Het devies bij de Nederlanders was... eerst schieten, dan vragen stellen. Ebi Secundo's opa de broer van zijn opa en zijn oom... werden geëxecuteerd door de Nederlanders. Opa werd voor zijn eigen huis doodgeschoten. De twee anderen werden naar de brug gebracht en geëxecuteerd. Ze waren in hun slaap verrast en in het bezit van een geweer. Dat was genoeg. Ebi Secundo weet niet hoeveel executies er plaats hebben gevonden... maar de Kaliprogo brug was de executieplaats... voor alle gearresteerde guerrilla's uit de wijde omgeving. De Japanners, zegt Secundo, roofden ons land leeg. Maar doden niet de mensen. De Nederlanders deden dat wel. Ze waren erger dan de Japanners. De Nederlandse overheid zou excuses aan moeten bieden hiervoor. Maar als Nederland zich niet werkelijk schuldig voelt dan betekenen die excuses niets. Okay. Conclusie, Nederland martelde en executeerde... tijdens de positionele acties Indonesische burgers en militairen... zonder vorm van proces. Wat denkt onderzoeker Max van der Werf van wat hij zojuist gehoord heeft? Het, het, in ieder geval is duidelijk, het gaat niet om incidenten. Ik denk dat, dat we gewoon moeten vaststellen onderhand dat... Het conflict hier, de onafhankelijkheidsoorlog, de Nederlands-Indische conflict... dat dat echt een Vietnamoorlog is geweest. Op allerlei niveaus kun je het met Vietnam vergelijken. Ik dacht dat ik redelijk op de hoogte was met hoe het allemaal ging. Maar ik ben erachter gekomen dat die hele Nederlandse geschiedschrijving over Indonesië... dat daar gewoon helemaal geen bal van klopt. Dat dat letterlijk een witwasoperatie is. Morgen, dames en heren, het verhaal van drie mariniers... die weigerden een dorp in brand te steken tijdens de politionele acties. Iemand heeft het lef om te zeggen van ja, hier werk ik niet aan mee. Ik vind het wel bijzonder. U hoort dat morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom via... goedemorgennederland.nl Straks, ik werk voor de samenleving. Die tekst wil de Amsterdamse VVD weer terug op de hesjes... van mensen met een taakstraf. Eerst nu het ochtendhumeur, Iris Koospostema. Dit wordt de week van de heilige. Maandagmorgen autoruiten bevroren. IJsheiligen. IJsheiligen? Die zijn er in mei. Kennelijk is er eentje ontsnapt. Dan de heilige Maarten. Maandagavond zongen kinderen Sint Maarten liedjes bij onze voordeur. Vijf groepjes na elkaar. En wij maar snoep uitdelen. Een mut ongeveer. Sommige Sint Maarten waren zo klein... dat hun moeders ze bij het weggaan moesten zoeken. De heilige deze week is natuurlijk Sint-Nicolaas. Hij komt, hij komt. De blijde dag is daar. En hier bij ons in het dorp waar hij per helikopter arriveert voor ons huis. Op het grote speelveld. En tientallen getinte pieten rennen voor hem uit. Zelfs één keer een hospice binnen waar mensen hun laatste levensdagen doorbrengen in ons dorp. Niet erg, verklaarde de directrice van het hospice. Dit hoort ook bij het leven. Ook hun leven. En zo is het. Dat kunnen die Zwarte Piet-activisten in hun zak steken, die Piet-luttige types. Vooruit met Zwarte Piet. En alle avonden de goed heilig man met Pieten op tv. Zes uur, daar is diewetje Blok. De enige vrouw die elk jaar jonger wordt, dankzij de Goede Sint. Nog meer heiligen deze week? Ja, vanavond worden de uitslagen van gemeenteraadsverkiezingen... in Friesland en Alfa aan de Rijn bekendgemaakt. Let op de verliezers. Zij zullen hun nederlaag verkleinen. Het was te koud, de opkomst zeer laag, de PVV deed niet mee. En vooral, het heeft niets met de grootste Haagse politiek te maken, hoor. Helemaal niets. Zo maskeren politieke verliezers hun nederlagen. In een week vol heiligen zijn zij de schijnheiligen. Koos Postema, morgen, het ochtendhumeur van Henk Spaan. Naar de KRO op radio 1. De VVD in Amsterdam wil dat mensen die een taakstraf uitvoeren. beter zichtbaar worden. Op felgekleurde hesjes moet voortaan. Ik werk voor de samenleving komen te staan. Ook moeten Amsterdammers een beroep kunnen doen op de mensen die een taakstraf uitvoeren. Robert Vlos, goeiemorgen. Goedemorgen. U bent fractievoorzitter van de VVD daar in Amsterdam. Ik, ja. uh, bent u in de war? Ik? Nee, ik ben totaal niet in de war. Hoezo? Wat vandaag is het vandaag? Het is vandaag uh, woensdag, uh, 13 november volgens mij. En dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen overal, uh, maar niet in Amsterdam. Nee, dat klopt. Maar, Die zijn pas uh, in ik maart. Heb een, uh, ik heb gelukkig een hele traditie dat ik zelf met allerlei voorstellen kom. En uh, deze heb ik gisteren, op 12 november, uitgebracht. Waarom moeten mensen met een taakstraf een hesje aan met daarop de tekst Ik werk voor de samenleving? Even vandaag, we hebben nu al vaak een hesje aan. Uh, wij zouden alleen willen dat er ook nog die tekst opkomt. Dat is over een suggestie die uh, de heer Bollaar heeft gedaan. Dus de voorzitter van de college van procureurs generaal Want we vinden het heel goed dat de zichtbaarheid van de uitvoering van uh, niveau wordt vergroot. Om zo ook meer draagvlak te uh, creëren voor die, die taakstraf. En dat mensen ook kunnen zien dat er nuttig werk gebeurt door de mensen die een werkstraf uh, hebben uitgevoerd. Een schandaal. Nee, dat, uh, ja, zo is het in de pers gekomen, maar zo is het nou juist uh, niet bedoeld. Wij willen juist het raakvlak dus uh, vergroten. En we denken dat dat kan doordat mensen dan ook zien... dat er ook echt uh, ja, uh, gewerkt wordt en dat er ook nuttige dingen gedaan worden. Nou is dit twee jaar geleden ook al eens geprobeerd. Toen kwam de reclassering, reclassering Nederland... om precies te zijn met oranje hesjes met precies dezelfde tekst. Ik werk voor de samenleving. Er ontstond toen uh, een enorme discussie... of de mensen zo'n hesje en die tekst... Uh, wel konden dragen vanwege dat schandpaal-effect... en de reclassering zegt... nu, dat doen we gewoon niet meer. Ja, ik vind het een beetje raar. Kijk, op dit moment, uh, noem ik ben zelf ook meegewezen... met zo'n uh, werkstafproject. De mensen lopen nu al in een geel hesje... Uh, en daarop staat aan de voorkant... In het kleine het lopen van reclassering. Er staat ook een busje bij van de reclassering. Uh, het enige wat wij dus voorstellen is om ook die tekst op de achtergrond te doen. Maar we stellen ook daarnaast een heleboel andere dingen voor. Om bijvoorbeeld met, met borden achteraf wel duidelijk te maken: van dit project in, in dit park, dit, uh, dit park is opgeknapt. Ja. door werkzaamheden van de reclassering. Ja. U zegt het moet duidelijk worden voor de samenleving dat die taakstraffen echt ook tot iets leiden. Ja, uh, enerzijds dat, die, dat het ook daadwerkelijk een, een straf is, maar anderzijds ook dat er gewoon nuttig werk uh, gedaan wordt. En sterker nog, ja. we vinden ook dat mensen in Engeland zelf voorstellen zouden moeten kunnen doen uh, voor werkstrafprojecten. U bedoelt dat ze dus... bij mij het gras moeten kunnen komen maaien? Nou, stel dat bij u in de, in, in de, in de buurt een, een nieuwbouwproject gepland is, maar dat ligt al een hele tijd uh, een stuk grondbraak. ...en het blijkt dat het nieuwe project wordt uitgesteld vanwege de crisis... ...dan kan ik me voorstellen dat een burger dat aandraagt... Van, nou, ...zou niet goed zijn dat het veldje even wordt omgeturnd voor de time being, ...in een uh, mooi kazon waar men uh, zich kan verpozen. Ja, dus het opknappen van een buurthuis, het weghalen van rommel in de wijk. Bijvoorbeeld, ja. ja. Um, maar waarom moeten het individuen die zo'n taakstraf hebben gekregen... ...dan als individu herkenbaar zijn? We zeggen het er ook niet eh, allemaal eh, eh, glas rondom een gevangenis... zodat je precies kan zien in welke cel welke gevangene zit. Nou kijk, een, een werkstraf is... de tijd die je een werkstraf zeg maar, geeft... is een stuk minder dan de gevangenisstraf. Je kunt eigenlijk zeggen dat ongeveer anderhalve maand eh, taakstraf... gelijk staat aan zes maanden gevangenisstraf. Ja. Maar dat je er in ruil voor iets zichtbaar doet... en dat mensen ook kunnen zien dat die straf wordt uitgevoerd... bijvoorbeeld in de buurt waar het misdrijf is begaan denk ik, kan de rechtvaardigheidsgevoel... Uh, in de samenleving ook uh, fors doen, vergroten. Ja. En het draagt vlak nogmaals voor die werkzaamheden die vaak als soft worden gezien. En dat zijn ze niet, naar mijn idee, ja. vergroten. Goed. Uh, de reclassering... Uh, Nederland zegt dus, dit gaan we niet meer doen. Hoe groot is de kans van slagen van dit plan dan van nu? Nou, het enige wat ze zeggen is... dat ze die tekst niet zo'n goed idee vinden. Maar de overige voorstellen uh, die ik doe... zoals het aandragen van ideeën uh, door burgers... Ja. dat uh, vinden zij wel een goed idee. En ook om meer... Achteraf bijvoorbeeld publiciteit te geven aan de werkstoffen die ergens zijn uitgevoerd. Dus de meeste ideeën zijn eigenlijk wel voor, alleen niet voor het ene idee om die tekst op het churchje op te nemen. Goed. Um, uh, wat u betreft is dit dus een belangrijk punt. Zijn dat in het uh, verkiezingsprogramma voor de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen bij u daar in maart of niet? Nee, oh, dat, is heel, oh. nou, dat is wel helemaal gericht op werk. En wij hmm. doen ook voorstellen in onze notitie om juist de verbinding tussen werksaf en werk... wat ik zelf heb gezien in het Amsterdam in Amsterdam... Ja? Ja? Uh, om die te vergroten door dus mensen dat wel. die daar eerst een taaksaf hebben uitgevoerd... daarna o. zelfs een vaste dienst zijn gekomen bij dat park. Robert Vos, fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam. Ik dank u zeer. Einde van deze uitzending, dames en heren. Half elf geweest, dus snel door naar Naida voor het onderwerp van gesprek in de bus van lijn 1. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Ja, in de bus van lijn 1 staat vandaag in Utrecht, want net als elders in het land sneuvelen ook hier in Utrecht verzorgingshuizen als gevolg van de landelijke bezuinigingen. Maar de bewoners, hoewel ze oud zijn en niet altijd even mobiel, die weigeren om zich zomaar op straat te laten zetten. U hoort ze zometeen in lijn 1 van de NTR. Dit is Radio 1. Eerst nu het NOS Journaal van half elf. Naast mij Dorot Meggens. Minister Hennis Plashaart vindt het achteraf een foutje... dat Defensie enige tijd geleden is gestopt met het werven van personeel. Na de bezuinigingen onder het vorige kabinet werden de campagnes beëindigd. Inmiddels wordt, ondanks de ontslagen, weer personeel aangetrokken. In het Radio 1-journaal zei Hennis dat mensen massaal... op de wervingsdagen van Defensie afkomen. De uitvoer van goederen is in september 0,6 procent gedaald... ten opzichte van een jaar geleden. In de drie maanden voor september groeide de export nog zo'n 2 procent...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 En steeds meer mensen kunnen niet zonder de publieke omroep. En dan helemaal niet zonder het NOS-journaal. 68% van de consumenten zegt dat het programma onmisbaar is. Vorig jaar was dat nog 62%. Dat blijkt uit een onderzoek van het European Institute for Brand Management. Het houdt zich bezig met merkenbeleid. De HEMA staat al vijf jaar op nummer één in dat onderzoek. Dat zijn de hoofdpunten. Is er iets met een trein aan de hand, René Passet? Ja, het treinverkeer ligt stil rond Schiphol, of nagenoeg stil. Vanaf kwart voor twaalf, kwart voor elf tot kwart voor twaalf rijden er veel minder treinen. Ze zijn daar bezig met een technisch onderzoek. Wat ze gaan onderzoeken weet ik niet, maar wel dat het uh, minstens een uur vertraging uh, kan opleveren. Je zal je vlucht maar moeten halen. Ja, precies. Dus toch een waarschuwing om op tijd te vertrekken of misschien met de auto naar Schiphol te gaan. Ook een stroomstoring tussen Arnhem en Ede Wageningen, trouwens. Daar rijden ook minder treinen. En op de weg is ook nog wat aan de hand. Bij Twello zijn ze bezig met het bergen van een vrachtwagen. Dat levert op de A1 file op van Apeldoorn naar Hengelo. De overlast valt mee, maar twee kilometer. En op de A29 bergen op Zoom naar Rotterdam is eventjes de tunnel dicht. Daarom is de weg afgesloten tussen de afrit Oud-Beierland en Barendrecht. Ligt daar wat op de weg. Wat? Ja, dat ga ik nu uitzoeken. <laughs> oh, zo meteen. Dankjewel. je Dames en heren, hartelijk dank voor het luisteren door. Dank voor het nieuws. René, dank voor de verkeersinformatie. En snel nu naar Naida.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 We hebben er al eerder aandacht aan besteed, maar het probleem blijft bestaan. Door het hele land sluiten verzorgingshuizen de deuren en hun bewoners kunnen een verhuiswagen bellen. Zo ook in Utrecht waar verzorginghuis De Lichtkring op termijn dicht gaat. Maar de 93-jarige bewonster Ilie okhuizen Groenendijk wil helemaal niet weg. En met haar vele andere oudere inwoners van Nederland. De vraag is, ja, het ziet ernaar uit dat de ouders de dupe worden van het regeringsbeleid. Maar wie gaat het oplossen? De gemeente, de zorginstellingen, Den Haag of wij zelf? Roept u het maar, laat het me weten. Reageer via Twitter. Hashtag lijn1, mailen kan ook lijn1 at ntr.nl. En zoals altijd kunt u live bellen 0800 1121. Dit is Lijn 1. We gaan het hebben over verzorgingshuizen die moeten sluiten en ouderen die op straat komen te staan. Bij mij in de bus Mariette Goudswaard, ouderling van de protestante Tuindorpkerk en initiatiefnemer. Om ervoor te zorgen dat de verzorgingshuizen in ieder geval de twee in Utrecht niet gaan sluiten. Mariette Goudswaard, even voor mezelf en voor de luisteraar. Kunt u kort uitleggen wat is er nou precies aan de hand nou, er wonen hier zo'n uh, rond de 100 mensen. En die hebben dus van de een op de andere dag te horen gekregen. dat het tehuis dicht moet. En wij als kerken zijn daar er natuurlijk erg van geschrokken. Want je kunt je voorstellen, je bent fysiek al slecht aan toe. en psychisch ben je ook soms in de war. En dan moet je ineens gaan verhuizen. Dat is aan mensen niet uit te leggen. En daarom hebben we als kerken een brandbrief gestuurd naar het bestuur van de, zo van de, koepel, van de zorgkoepel, Karijn. En we hebben een aantal vragen gesteld: van waarom moet dit ineens? En kunt u als het al moet, kunt u dan de zorg in, van de bewoners op peil houden... en de kwaliteit daarvan garanderen. Want ook het personeel moet natuurlijk een andere plek zoeken. Ik heb al het woord sterfhuisconstructie gebruikt, letterlijk. En wat betekent dat, sterfhuisconstructie? Nou, Karijn zegt op termijn moeten deze huizen dicht. Nou, dat betekent dat we vanaf nu al geen nieuwe bewoners meer opnemen. En stel je voor, dan raakt de gang om je heen leeg. En je krijgt zelf wel het gevoel van... Uh, ik, ben kennelijk, ik ben te duur, ik ben, word overbodig, dus uh, ik moet maar ergens anders heen. Ja. En dat, uh, dat is een enorme klap voor bewoners. Want u bent ouderling bij de, uh, van de protestante Tuindorpkerk... en u bezoekt veel van de ouderen in de verzorgingshuizen. Dus dat, u spreekt ze. Dat klopt, al jaren komen we als gezamenlijke kerken hier in de wijk bij de mensen over de vloer. En nu de laatste tijd is de onrust natuurlijk heel erg toegenomen. Want je kan je voorstellen, iemand zei zelfs letterlijk tegen mij... ik ga liever dood dan dat ik moet verhuizen. Ja, dat is iets wat we zo meteen ook gaan horen. Maar collega Tjade Michels die sprak eerder Tilly Okhuizen-Groenendijk. Zij is 93 jaar oud, bewoonster van de Lichtkring. En zij heeft zelf is zijn handtekeningenactie begonnen. En zij vertelt aan collega Tjade Michels waarom zij en de bewoners niet weg willen. Het is te dus zwaar voor de mensen. Ze hebben niet, geen weerstand meer. Ik heb gelukkig nog weerstand. Vaak te veel. Uh, maar je hebt het ook wel nodig. En dat hebben zij niet meer. En dan geven ze het op. En sommige mensen, ik heb het niet gehoord, maar ik heb van anderen gehoord. die zeiden: Nou, dan kan je maar beter doodgaan. Ja, dan kan je maar beter doodgaan. U hoorde Tilly Ockhuizen-Groenendijk in de bus, mevrouw Bergkamp, ook 93 jaar oud. Ook bewoonster van de Lichtkring. Wilt u nog leven of wilt u dood? Nou, het eerste graag. Dus dat is leven. En dan op een prachtige manier. Dit is bij ons overgekomen als een, een donderslag bij heldere hemel. En ik ben het helemaal met de voorgangster eens... dat dit niet goed doet aan de mensen... Uh, lichamelijk niet, maar psychisch ook helemaal niet. Want we worden wel geïnformeerd in het een en ander... maar eigenlijk weten we nog niets. En hoe gaat dat dan? Hoe bent u geïnformeerd? Bent u gebeld, nou, hebben, heeft u een brief gekregen? Sorry, we hebben een, uh, een avondmiddag gehad, een lezing erover... en hoe het dan waarschijnlijk zou gaan... maar garanderen en echt zeggen hoe wordt het... dat, dat konden ze niet zeggen. Nee. En sluit... Er werd wel gezegd dat er, er is door Karijn beloofd... dat er een vervangende voorziening in de wijk zou komen. En dan in het midden het hart... daar komen dan de mensen van de derde afdeling gesloten. Dat blijft natuurlijk. Ja. En daaromheen woningen voor de andere mensen. Maar ik vraag me echt af of dat op tijd komt, die nieuwbouw ten eerste. En bovendien... Uh, we verwacht, verwacht ik dat dan niet alle bewoners in die nieuwe kleinere voorziening kunnen komen? Ja. Dat verwacht ik. Ik we het vragen aan de meneer die erover gaat? Want ook die zit in de bus. Dat is Rien Plattenschoren, ontwikkelmanager vastgoed bij Karijn. Ja, als ik dit zo hoor, het verhaal van mevrouw Bergkamp. 93 jaar oud, ligt er wakker van. Hoort ineens, ze komt op straat te staan. En hetzelfde voor geldt voor Tilly Okhuizen. En die zegt, sommige mensen willen liever dood. Nou, heeft u goed voor elkaar, meneer Plattenschoren? Ja, ik vind dat u nou een aantijging maakt van dat heeft u goed voor elkaar, die ik niet helemaal op zijn plaats vind. Niet al goed voor elkaar dat die mensen bezorgd zijn? Nee, maar dat is heel begrijpelijk. En dat is ook niks nieuws. En daar hebben wij ook alle begrip voor, laat dat ook duidelijk zijn. En ik denk ook dat de reactie van het komt als donderslag bij heldere hemel, dat lijkt me ook niet helemaal juist. Uh, daar is misschien te weinig, dat kan best. Maar er is in ieder geval uh, over uh, geïnformeerd. En uh, ik weet namelijk zelf, omdat ik daarbij geweest ben... dat het ja. dan niet precies de lichtkring... maar wel hier vlakbij in Tuindorp Oost... waar wij uh, dik voor de zomer alle mensen die daar wonen en die daar werkzaam zijn... en zelfs nogal wat mensen ook uit de wijk geïnformeerd hebben... wat er hier in Tuindorp de komende okay. jaren maar gaat moeten gebeuren. moeten die twee huizen dicht? Dat is, de... nou, dat is heel, de heel simpel. Vraag. Dat is overheidsbeleid wat Karijn ook moet uitvoeren. En dat is beleid wat er natuurlijk al jaren aan zit te komen... en wat om allerlei redenen iedere keer maar uitgesteld is en uitgesteld is. Ja. En nu is gewoon een keer... Een beslissing heeft we, genomen. Heeft de, overheid besluit wordt, natuurlijk. de overheid ja. zegt bezuinigen. Maar de overheid heeft niet besloten. En die heeft u niet opgedragen om nu twee verzorgingshuizen. Dicht te gooien en deze mensen op de straat te zetten. Dat nee, heeft maar, de overheid nee, voor u niet besloten. Nee, Maar u maakt, u maakt er nou iets van. Wat gewoon de realiteit niet is. Karijn zal nooit mensen op straat zetten. Dat bestaat niet. Uh, wij blijven uiteraard voor de mensen zorgen. Die op dit moment in die gebouwen wonen. Daar kan geen enkel misverstand over bestaan. En... Het is een beleid wat al jaren in Nederland aan de hand is. En waar gewoon nu inderdaad in de dagelijkse praktijk door de beslissingen die genomen zijn... in een aantal jaren ja. de verzorgingshuizen inderdaad in Nederland allemaal gesloten gaan worden. Dus mevrouw Bergkamp, 93 jaar oud, die maakt zich zorgen voor niks. Nee, dat hoort je mij niet zeggen. Ik zeg dat ik heel goed begrijp dat mensen op die leeftijd daar bezorgd over zijn... Dat gebeurt overigens door heel het land, die bezorgdheid, al jarenlang. Want er zijn namelijk in heel Nederland al behoorlijk wat... van die oude verzorgingshuizen gesloten. En feitelijk moet je daar, ook als ouderen... ondanks wanneer het jezelf overkomt, dat dat problemen gaat geven. Maar in feite moet je er verschrikkelijk blij om zijn... dat die klassieke verzorgingshuizen in Nederland gaan verdwijnen. waarom? Nou, dat zal ik u uitleggen. Omdat de kwaliteit van die verzorgingshuizen. En daar bent u het waarschijnlijk met mij niet over eens. Maar de kwaliteit van die verzorgingshuizen... voldoet op geen enkele manier meer aan de kwaliteit van wonen... die wij in Nederland als op zijn minst normaal Meneer beschouwen. Meneer Plattenschoren, even naar de praktijk. Oké, okay, goed, er moeten verzorgingshuizen sluiten. Mensen moeten verhuizen. Nu zien we hier in Utrecht dat ouderen uit Lombok... al een keer zijn verhuisd hier naartoe. Dus die hebben al een verhuizing meegemaakt. En hier moeten ze nu ook weg. Dus hoe lang, hoe vaak gaat u ouderen vragen... Om maar te blijven verhuizen van huis naar huis. Elke verhuizing is er één te veel. Dat is heel dus zin. er is er nu al één te veel? Ja, dat ben ik helemaal met u eens. En het betekent ook dat wij met name in Tuindorp... een herontwikkeling op die locatie gaan proberen te realiseren... waar mensen in de bestaande bouw kunnen blijven... en rechtstreeks kunnen overstappen naar de nieuwbouw die daar gerealiseerd wordt. Want wij, wij begrijpen heel goed ja. dat voor mensen op die <lacht> leeftijd het eigenlijk bijna onmogelijk is om is rustig naar een verhuizing toe te doen. Mevrouw leveren. Kieft zit ook in de bus, voorzitter van de regionale cliëntenraad. U adviseert als cliëntenraad, adviseert u meneer Plattenschoren... Welk advies gaat u uitbrengen? We zijn op dit moment aan het verzamelen de, de, ad, de adviezen die al die lokale raden die bij de verzorgingshuizen horen, om die af te wachten. Maar zoals het er nu uitziet, komt er gewoon een negatief advies. Want er ontbreekt ook nog een heel groot deel aan informatie. Want het is, ik vind het echt schandalig dat ouderen op deze leeftijd op deze manier uh, geconfronteerd worden met... Uh, met plannen die al gemaakt hadden moeten zijn. Ja. Want er, uh, en dat is het vervelende dat, je, uh, dat Karij dat niet in zijn eentje kan doen. Uh, daar hebben we woningbouwvereniging, maar ook de gemeente bij nodig. Maar uh, er, er komt een negatief advies, ook omdat er geen goed sociaal plan is voor inwoners. Ik bedoel, Mevrouw zegt al, er is nog niks bekend wat er gaat gebeuren. En meneer Plattenschoren kan wel mooi een hart van de lichtkringen willen hebben. Maar dat is er binnen twee of drie jaar niet. Nee. Zoals en als u, u, u voor mij dan even, voor, voor mijn informatie, als u negatief adviezen uitbrengt als regionale cliëntenraad. Moet meneer Platteschoeren zich daaraan houden? Of kan hij dat negatief advies naast zich neerleggen? De meneer Platteschoeren kan het misschien naast zich neerleggen. Maar de Raad van Bestuur kan dat niet. Nee. Dus, dus uh, er, er moet gewoon een goed overleg uh, komen. Uh, met de uh, cliëntenraad. En die echt pal achter de inwoners gaan staan. Want je, je kunt mensen op deze leeftijd niet met deze zaken op deze manier confronteren. Nee. En behalve dat u mevrouw Kieft uh, met een negatief advies komt... heeft u ook al uh, bewonerswaardig nagedacht over oplossingen. Want u zegt, er moet een overgangsregeling komen voor de mensen die hier al wonen. Ja. Hoe ziet wat u betreft die overgangsregeling eruit? Er is een, de, de, de, je hebt een sociaal plan, moet je maken voor medewerkers als je uh, re gaat reorganiseren. Er bestaat ook <coughs> een, een sociaal plan voor inwoners die hier wonen... en dat je aan allerlei voorwaarden voldoet... De, en, en ook zekerheden geeft aan inwoners... Dan, uh, dat is een, een voorbeeldplan... wat er ligt vanuit de landelijke organisatie van cliëntenraden. Dat heet de sociaal plan voor inwoners. En dat ja. moet, er, zal er moeten komen. Okay. En dat kost geld. En dan dat heb moet je, er komen? Ja. Of is dat er al, meneer Plattenschoren? Heeft u al een sociaal plan, een overgangsregeling? Nee, hoort het? Uh, ik, uh, ik moet u eerlijk zeggen dat ik met die overgangsregeling, die dan specifiek tussen Karijn en bewoners afgesproken zou zijn, daar weet ik niks van. Nee, dat moet, dat moet nee. gebeuren. Oh, maar daar ben ik helemaal voor. Dat nou, dat is, gebeurt. Dat is mooi. Ja, nee, nee ik bedoel, uh, kijk, uh, u zegt terecht, uh, onze gesprekspartner is uh, de raad van bestuur. Volledig juiste constatering van u. En ik werk onder die raad van bestuur, uh, dus uh, ik kan met u geen zaken doen. Maar als ik wel zaken met u zou kunnen doen... dan zou ik meteen tegen u zeggen... mevrouw, wij gaan straks aan de tafel zitten... en wij gaan dat eens eventjes goed bespreken... want dat moet er komen. Ja, En het moet er komen, Nou, goed als het er komt... maar aan de andere kant denk ik... Goh, u weet, u heeft hier mensen boven de 90 zitten. Als u echt vanuit uw hart had gewerkt, had u natuurlijk ervoor gezorgd dat het er al was. Nee, dat, dat vind ik een opmerking van uw kant. En dat mag, die opmerking mag u maken. Maar als u mij harteloosheid gaat verwijten... dan werp ik dat heel ver van me. Verantwoordelijkheidsgevoel? Nou, ik voel me verschrikkelijk verantwoordelijk voor die mensen. Okay. Onzorgvuldigheid, laten we het dan zo noemen. Ik ga naar de telefoon. Wethouder Victor Everhart hangt aan de telefoon. Goedemorgen, meneer Everhart. Goedemorgen. Ja, hoe gaan we... Dit oplossen. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mevrouw Bergkamp en mevrouw Okhuizen Groenendijken kunnen blijven wonen en niet nog een keer moeten verhuizen? Hoe gaat u dat voor elkaar nou, krijgen? Nou ja, dus, uh, u heeft daar een hele goede discussie en uh, mevrouw Kieft geeft daar ook een heel mooi winkend perspectief. Uh, dat sociale plan wat zo snel mogelijk door Carijn uh, inderdaad ook uh, in werking moet worden gezet. En uh, daar wordt met hart en ziel ook door de professionals uh, gewerkt nu. En uh, dat moet inderdaad uh, zo snel mogelijk uh, voor degenen die daar wonen... Uh, op een goede manier uh, ingezet gaan worden. Ja, en heeft u er al over nagedacht? Wat, wat moet daar dan in komen te staan? Nou, dus in eerste instantie vind ik wel ook echt een verantwoordelijkheid voor Krijn zelf. Zij zijn al uh, jaren uh, op een goede manier die zorg aan het verlenen. Dat moet nu anders. Uh, dat zijn kabinetsplannen die daarover uh, zijn gepresenteerd. Dat overvalt hen ook. Dat overvalt uh, de Utrechter ook. Uh, en wij als gemeente... Aanzet uh, uh, uh, en dat wordt door het kabinet nu uh, in elkaar uh, gesleuteld. Uh, ik moet nog afwachten op welke manier en hoe dat precies gefinancierd gaat worden. Maar ik uh, spreek natuurlijk met uh, ook de raad van bestuur van Karijn om hun verantwoordelijkheid in deze te nemen. En die moeten ze nemen. En ja. daar uh, zullen wij die ondersteuning bieden daar waar het nodig is. Heeft u ze al gesproken of gaat u ze nog spreken? Uh, ik heb... Uh, Karijn is een van onze partners in onze stad. Dus daar zijn op vele vlakken... contacten over. Uh, de Raad van Bestuur... heeft me natuurlijk ook uh, geïnformeerd... Uh, over deze uh, ja, stap... die zij moeten nemen. Nou, gezien de veranderingen in ons zorgstelsel... Uh, uh, ja. op landelijk niveau. Uh, uh, daar zijn wij niet direct... de financier van. Uh, wij krijgen... natuurlijk wel taken naar ons toe. Dus, uh, en we vinden het heel erg belangrijk voor onze Utrechtse... Uh, inwoners om daar... heel zorgvuldig mee om te gaan. Dus zij hebben... We hebben daar natuurlijk over geïnformeerd en ja. we hebben afspraak gemaakt... om dat inderdaad ook heel goed te gaan volgen vanuit de gemeente. En goed. Zij zijn in eerste instantie in zet, maar ik voel daar... En... Weet je, als ik dat zo hoor, denk ik... nou ja, heel goed, u bent in gesprek met Karijn en uh, met dat Raad van Bestuur... en u, u vindt het allemaal belangrijk, uh, wethouder uh, Victor Evenhart. Maar aan de andere kant denk ik... nou hebben we een 93-jarige Tilly ook ok, Groenendijk... die zelf een handtekeningenactie begint. Wij van lijn 1 zitten hier, moeten alle mensen bij elkaar halen... om hierover te praten... Een beetje onzorgvuldig vind ik het ook wel van uw kant. Ik bedoel, als u het goed had gedaan... dan had, was het al opgelost zonder dat deze 93-jarigen... voor zichzelf uh, op moeten komen. Nou, ik, ik vind het belangrijk is dat dat inderdaad op een gevoelige manier wordt uh, neergezet. Dat is wat Karijn nu heeft gedaan. Die hebben het voorgenomen besluit genomen. Zij moeten nu inderdaad ook gaan handelen. Wij uh, zijn daar zeker uh, ook uh, in, nu uh, bij betrokken. En uh, dat moet op een goede manier uh, in, in elkaar uh, worden gezet. Dat is belangrijk en uh, daar hebben wij zeker niet voor weg. En ik begrijp de onrust uh, ook bij de, de Utrecht... en ook bij uh, de, de ja. dames en heren die nu in het verzorgingstehuis zijn. Uh, daar is ook tijd voor om dat uh, goed uh, te gaan oppakken. En uh, nogmaals, ja, het is recht evenredig met de besluitvorming... die inderdaad ook uh, is genomen... en waar uh, Karijn ook haar verantwoordelijkheid nu okay. in neemt. In de bus zit ook nog steeds Mariette Goudswaard... de ouderling van de protestante Tuindorpkerk. U heeft veel van de ouderen gesproken. Wat verwacht u van de wethouder? Ja, ik hoor nu het aantal dingen waar ik toch wat vragen bij heb. Um, nu wordt de, de wijk hier waar we zijn, in Tuindorp... worden twee tehuizen gesloten. Die worden dus wat onevenredig getroffen, naar mijn idee. En doet de gemeente iets aan, aan wat meer spreiding, zeg maar. En ik hoor van de meneer Van Karijn... Dat, uh, dat u uh, nu een zorgvuldig besluit neemt, maar die ontwikkeling is al jaren bekend. En het, mijn idee is dat er hier toch te weinig of eigenlijk niks gebeurd is in deze wijk... waardoor er ineens twee tehuizen dicht moeten. Elders in de wijk zijn wel prachtig nieuwe... Eh, sorry, in Utrecht zijn wel prachtig nieuwe complexen verschenen... zoals de Wartburg en Park Transwijk. Ja. Dus ja, mijn vraag is zowel aan gemeente als aan Karijn... van hoe nu ineens dit en uh, wat doet u eraan? Gaan we eerst naar de wethouder, Victor Everhart. Ja, nee, dat klopt. Uh, maar er zijn natuurlijk ook al gesprekken met een uh, naastgelegen complex. Uh, wat niet van Corijn is, maar van een andere uh, uh, zorgaanbieder. En daarin hebben we juist samen met die partij uh, gesproken over uh, het nieuwbouw. Uh, dat zijn 166 nieuwe appartementen met, uh, voor mensen die uh, zorg of geen zorg hebben. Dus dat wordt een, een, een mooie combinatie. Dus daarin hebben we zeker ook gehandeld. Ook in Tuindorp uh, uh, in dit geval. En uh, ja, het heeft te maken met... Inderdaad, is tot er een aantal verzorgingshuizen uh, ja, uh, kleiner dan wel uh, leeg komen te staan. En wij als gemeente, en dit is een heel concreet voorbeeld om um de hoek, uh, zijn daar ook mee aan het handelen met de eigenaren van zo'n pand. Dus daar, daar gaan we zeker op handelen, daar hebben we op gehandeld en daar zullen we ook in de toekomst op blijven handelen. Ja. Kunt u dan garanderen dat die nieuwbouw klaar is voordat hier te huizen sluiten? Ik kan u uh, op dit moment uh, geen garantie geven wanneer de, de, de bouwplannen precies helemaal uh, klaar zijn. Uh, dat is ook de eigenaar. Het is alleen tot wij inderdaad, uh, met de eigenaar die gesprekken zijn aangegaan... tot we dingen mogelijk maken, uh, bestemmingsplannen, uh, allerlei ja. dat soort zaken... waar wij als gemeente aan zet zijn, uh, handelen we naar en uh, zo snel mogelijk. En, ja, en dat maar... zo snel mogelijk, hè? Wethouder Victor even hard, want u zegt ja. steeds snel mogelijk. Maar dan denk ik toch... Kunt u data noemen? Want ik neem aan, ik kijk naar mevrouw Bergkamp tegenover mij, 93 jaar oud. Die slaapt al onrustig, die heeft niet zo heel veel aan zo snel mogelijk. Nee, dat, dat begrijp ik. Maar ik wil alleen hiermee een voorbeeld geven. Is dat wij uh, zeker wel handelen. Want dat was de vraag die ik naar me uh, gesteld ja. kreeg. Als er inderdaad een verzorgingstehuis leeg komt. Wat gaat u daarmee doen? Uh, daarin zijn we om de hoek uh, al aan het handelen. Ook op andere plekken zijn we dat aan het doen. De, de, de vraag die uh, uh, uh, u nu stelt. Over mensen die nu in dit verzorgingstehuis zijn. En inderdaad op een goede manier. Een andere uh, plek in de stad krijgen. Dat is inderdaad het sociaal plan. Wat mevrouw Kieft ook terecht heeft aangegeven en waar inderdaad ook uh, Karijn en de Raad van Bestuur en, uh, en, uh, en wij als gemeente hun ook daar ook zullen aanspreken, want wij staan ook naast die u terug. Goed. Ik ga naar Rien Plattenschoen ontwikkelmanager vastgoed bij Karijn. Ook voor u nog even, want stelt uw vraag nog maar, nog maar een keer, uh, Mariette. Ja, ik had dus de vraag of Karijn uh, kan garanderen dat die nieuwbouw klaar is voordat hier bewoners uh, uh, weg moeten. Ik kan u niet garanderen dat die nieuwbouw klaar is... op het moment dat feitelijk hier in die gebouwen een situatie ontstaat... dat er zo weinig bewoners meer aanwezig zijn... dat je nog van daadwerkelijk leefgenot kunt spreken. Ja, dat is geen gaan... sterfhuisconstructie. Nee dat, nee, dat is geen U gebruikt nu termen die gewoon niet aan de orde zijn. En dan, dat moet u ook niet doen, want dan maakt u onnodig mensen angstig mee. Mensen moeten ervan overtuigd zijn dat Karijn... Tot het laatste moment dat er hier in het gebouw mensen wonen, daar de zorg verleent, die ze ook moeten krijgen. Mevrouw Bergkamp, u wilt reageren. U bent de mevrouw die hier woont. Nou, ik geloof dat niet. Ik geloof. Ik bedoel, Wat gelooft u niet? Als je nu nog niet bent uh, bezig bent met een voorziening in de wijk, nieuwe woningen. Nou, ik dacht dat je daar nu toch al wel eens zo dan mee moest beginnen. Ja, om op tijd klaar te kunnen zijn. Bovendien heb ik... Ik hoor nu dat er 160 woningen komen. Uh, ik heb ook gehoord dat... Uh, als je in de categorie 1 tot en met 3 komt... Van ZZP, zorg, zorgswaterpakketten... Dat je dan niet terechtkomt in die nieuwbouw. Dat is onjuist hoor. Deze opmerking is absoluut onjuist. Oh, nou, daar ben ik blij om. En wat is het dan wel? Komen ze er wel in? Want er zou een hart in het midden komen en mag, daaromheen. Ik doe, ik doe u hier, hoewel ik geen lid van de Raad van Bestuur ben... doe ik u keihard de toezegging dat u in die woningen kunt komen wonen. Of u nou zorgzwaarte 1, 2, 3 of zelfs in de nabije toekomst 4 bent... dan kunt u in die woningen komen wonen. Dat ja. garandeer ik. U weet alleen niet wanneer. Ik kan daar geen uitspraak over doen om de doodeenvoudige reden... wat de wethouder net ook zegt... je hebt een procedure in Nederland door te lopen... alvorens je een paal in de grond mag slaan. Mevrouw... Ja, het is juist. juist het ongewisse waarin de mensen ja. leven. Ik dat, dat, dat lekt ze. Ik ja. begrijp dat volledig. Dat is een angstige sfeer. ja. ja. Helemaal Zeer begrijpelijk. En dat ik, ongewisse, dat is het hem. Ja. Ik dank even de wethouder aan de telefoon. Victor, even dank voor uw toelichting. En ik ga naar mevrouw Kieft, voorzitter regionale cliëntenraad. Een toezegging hebben we zo net gekregen... van Rien Plattenschoren. Ja. Kunt u daar iets mee? ja Als ik dat in de tijd zet... en naar de huidige bewoners kijk... dan klopt dat dus niet. Je, je zult... Je had veel eerder plannen moeten gaan maken. Want die overheidsmaatregelen kwamen al veel langer aan. Ja. Er zijn ook diverse bouwplannen geweest, voorgenomen bouwplannen. om hier ook aan, aan te gaan passen. Dus de, de volgorde klopt helemaal niet. En ik zie niet dat er binnen drie jaar hier iets staat. Als je met de partijen, de gemeente. Het is allemaal onzekerheid. Woningcorporaties onzekerheid. Karijn onzekerheid. Ik zie, ik zie dat gewoon niet uh, gebeuren. Nee, maar, u, u moet... maar er moet wel een, gewoon een hele goede regeling ik, komen voor de huidige Ik ga naar Nicole van Gemert, want ook die zit in de bus. Raadslid SP hier in Utrecht. Wat kunt u als lokale politicus nog voor deze mensen betekenen? Nou ja, ik vind het vooral eigenlijk gewoon te gek... dat er een radioprogramma nodig is voor een toezegging van Karijn... En uh, de SP uh, trekt al echt maanden aan de bel. Ook over de sluiting van deze twee uh, huizen. En uh, het enige wat we horen is, we zijn in gesprek. En ik denk dat je een sociaal plan van tevoren moet presenteren... voordat je überhaupt gaat praten met bewoners. We hebben het hier over kwetsbare mensen. De, de bezuinigingsslag van Karijn, of dat nou door het Rijk komt... Of, of dat ze dat nou zelf willen, is totaal niet relevant... voor de mensen die er de dupe van worden. En ja. dat vind ik gewoon zo erg. En ik hoor de wethouder ook gewoon niks zeggen. Hij zegt wel, uh, ja, ik ben in gesprek met de Raad van Bestuur, maar ik zou zeggen... ga eens in gesprek met de bewoners. Wat willen jullie als SP? Wat, wat kunnen jullie? Wat gaan jullie eisen van de wethouder? Wat wij als SP willen is dat Utrecht zijn verantwoordelijkheid neemt... als het gaat om de zorg en het welzijn van de mensen in Utrecht. En ik weet dat er rijksbezuinigingen aankomen... maar Utrecht en de wethouder en Karijn kunnen wel zorgen... Voor, het, voor activiteiten voor de mensen hier, voor woningen voor de mensen hier... al gaat het Rijk bezuinigen. En ik vind dat de wethouder, met name de wethouder... de regie totaal niet terugpakt en dat Karijn veel te veel ruimte... Krijgt in Utrecht om uh, het eigen beleid uit te voeren. Ja. Even toch tot slot nog uh, rien platte Ik wil het toch weten: gaat dit huis nou sluiten of niet? Dit huis gaat gegarandeerd sluiten. En daar moeten de mensen in feite heel blij mee zijn dat dit huis gesloten wordt. Ja. Kwalitatief? Nee, maar ja. dat begrijp ik. Dus is... mensen, mensen op deze leeftijd zijn natuurlijk nooit blij met het, met het huis waar ze zelf in wonen als je dat gaat sluiten. Mariette, graag een reactie. Meneer besluit hier dat de mensen blij moeten zijn. Besluit hij even voor de mensen. Mariette? Ja, dat vind ik vrij cynisch, want het nee, is dat heel is duidelijk. Niks, ik besluit niks, ik zeg dat ik uit ervaring weet... ik heb namelijk in Rotterdam 17 van dergelijke gebouwen... gesloten en opnieuw gebouwd. En ik kan u meenemen naar die mensen... voor zover ze nog leven, want uiteraard... Hè, want het is ja, in daar Rotterdam, hebben we een punt, voor nee, zover ze Nee, nog nee, nee, u moet nu gewoon even meneer luisteren. Meneer Plattenschoren, we gaan in even In 94 zijn daar mensen komen wonen en die wonen er nu nog... en die danken God op de blote knieën ja. dat ze in zo'n nieuw gebouw wonen. Meneer Plattenschoren, binnenkort komt dat gesprek met Karijn. Kunt u vertellen aan mevrouw Bergkamp en alle andere ouderen kunt u een termijn noemen? Wanneer gaat het sluiten? Zodat ze in ieder geval rustig kunnen slapen en weten dan moeten we eruit. Ik kan geen termijn noemen en ik herhaal nu gewoon heel simpel dat Karijn zijn verantwoordelijkheid pakt en dat er van de cliënten van Karijn niemand op straat komt te staan. Ja, Oké, okay. dank u wel. Mariette tot slot. Ja, ik heb uh, wel een toezegging gehoord. Daar, daar ben ik dan wel een beetje blij mee. Maar voor de rest een heleboel vaagheden. En nou, ik wil graag het gesprek verder aangaan. Er is ook een, gesprek, een afspraak voor gemaakt. En wordt vervolgd dus. ja. Daar kunt, daar, en dat is een tweede toespraak, dat wordt vervolgd. Ja, en wij beloven dat wij het ook blijven volgen. Want wij vinden toch echt dat een 93-jarige vrouw niet alleen op handtekeningen in de jacht gaat. Dus ook wij blijven u streng volgen. Dank u wel, allemaal. Ik nee, helemaal gelijk. <laughs> Dit was het weer voor vandaag, lijn 1 vanuit Utrecht. Morgen zijn we er weer, ergens in het land. Geniet van uw dag. Avondspits. Het democratische principe wordt ondermijnd. Uw dagelijkse portie verbaal vuurwerk op Radio 1. Volgens mij tegen alles waar je het alles, uh, wat je niet mee eens ben. Ja, dat heet zoiets als een mening, hè? Uw mening telt. Oké. Okay. Ja, zijn we het eens? Uh, nee. Oh. Dit ja. is dweilen met drie kranen open. De mensen die er nu ver, verantwoordelijk voor zijn, die moeten aan, aangesproken worden. Klaar en niet anders. Avondspits, laat ook uw stem horen. Ik ben het bijna altijd eens met jou, maar deze keer niet. Je brengt iets voor het voetlicht, zeg maar wat bijzonder belangrijk is.